Dorral Megens met het NOS-journaal. De afgelopen jaren was er geen stabiel kabinetsbeleid voor de politie. Daardoor is volgens korpschef Akerboom de drugscriminaliteit zo groot geworden. Als voorbeeld noemt Akerboom het personeelsbeleid. Over een jaar moeten er duizend agenten bijkomen... maar drieënhalf jaar geleden werden er nog drieduizend mensen wegbezuinigd. Positief is hij over de komst van een speciale drugseenheid... maar er is volgens de korpschef veel meer nodig... Akerboom vindt onder meer dat de politie meer bevoegdheden moet krijgen om criminelen op te sporen. Volgens hem zit de huidige privacywetgeving daarbij soms in de weg. In de afgelopen jaren is in Nederland minder voedsel verspild. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw blijkt dat er nu gemiddeld per jaar ruim 34 kilo per persoon in de afvalbak verdwijnt. Dat is bijna 7 kilo minder dan drie jaar geleden. Ook werd er 12 liter minder drank weggespoeld. Volgens minister Schouten ligt Nederland op koers om het eerder gestelde doel te halen: een halvering in 2030 van de totale voedselverspilling ten opzichte van 2015. Met de nieuwe campagne roept Veilig Verkeer Nederland alle weggebruikers op om rustiger te rijden. Dat moet leiden tot minder slachtoffers. Vorig jaar waren er 678 verkeersdoden, dat zijn er 65 meer dan in 2017. Vooral automobilisten wordt gevraagd minder gejaagd door woonwijken te rijden. Maar ook zouden mensen op de fiets of scooter altijd richting moeten aangeven. Automobilisten stonden afgelopen zomer 20% meer in de file dan vorig jaar. Vooral buiten de spits waren er opvallend veel opstoppingen, meldt de ANWB. Volgens de bond komt de drukte door de economische groei en de vakantiespreiding. De komende maanden verwacht de ANWB nog meer files vanwege het herfstweer... en omdat het vroeg donker wordt. Het weer, vandaag buien en af en toe zon. Later vanmiddag op steeds meer plaatsen droog. En het wordt maximaal 15 graden. Morgen veel regen en wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. 20 minuten vertraging tussen naar de vesting en Diemen-Noord. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Over 7 kilometer langs een rijden tussen Knop en Raasdorp en Amstelveen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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, Nashville, jouw regulation dosis country music. You are listening to Nashville Country Radio, your weekly dose of country. Met the best hits from nu If you want a en de Lekkerste van Doen. <totstutters> Met Rise Sun. Dit is Nashville Country Radio. Jouw twee uur durende wekelijkse country show. Afgewisseld met Bluegrass en Americana. Also a great welcome to all non-Dutch speaking listeners all over the world. En natuurlijk iedereen van harte welkom. Zijn jullie er weer klaar voor? Ik wel. Ik heb weer twee uur lang voor je uitgezocht. Allemaal lekkere country, Americana en Bluegrass. En natuurlijk ook weer een Spotlight-album. En in de tweede uur natuurlijk de nashville Spiel oplaat. Maar eerst is het tijd voor Kane Brown. Dit is Homesick. Dancing in the kitchen You singing my favorite song Swinging on the front porch Just laughing at the doors I swear you love me more When you're whispering at night All those little moments Are every reason why I'm homesick This feeling that I'm feeling no redone It's like half of me is missing, heaven knows it. That all I wanna do is be alone with. It. Your brown eyes are tangled up, just hold on you tonight until morning. Baby, that's the damn truth. If home is where the heart is, I'm homesick for you. little town i've never been before yeah they're screaming my name this is what we dreamed about but out here singing about you baby all i'm thinking about is how i'm homesick this feeling that i'm feeling no we don't quit it's like half of me is missing heaven oh Hold One you tonight Till the morning Baby that's the damn truth If home is where the heart is I'm home zijn nieuwe single en dat was Homesick. We gaan verder met Rodney Atkins en Rose Falcon. Rose schrijft onder andere nummers voor Lady Antebellum, Eric Paisley en Jesse James. En Rodney heeft al een carrière in de countrymuziek sinds 1996 en won in 2006 de award voor top new male vocalist van de Academy of Country Music. Samen zijn ze man en vrouw, dit is Figure It Out. There's a ring halo over your head. Oh. You ain't scared to jump, but you're afraid to fall. You keep me beautifully confused. First. Key.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 Cheap sunglasses She hung me yeah, kind of buzz Them soft sounds Out loud Summer dripping off of us From the river band To the particles Long as it flows De meest succesvolle winnares van American Idol ooit. Carrie Underwood met Southbound. We gaan een greep doen in onze digitale brievenbus. Want ook deze week kregen we heel veel e-mail weer binnen via info.nashvilleradio.nl We beginnen in uh, Engeland. Dat doen we met Jason Allen. Dit is The Way Back. So long ago, back All we It was all we ever knew I could never honestly say what we should have done uitd naar Nashville met nu country uit Nederland Zwa De nieuwe single van Victoria Eman. I'm here for you. En die kregen we ook van de week via info.nl. Binnen, ik zei het al, we hebben een hele drukke week gehad. Onze e-mailbox liep echt werkelijk waar over. Country uit Nederland was dat. En daar blijven we even. Dat doen we met een duo wat folk pop maakt met Country-invloeden. Dit is Scott en Jan get away. Watching the satellites shoot across the sky as we drive off and take the car wherever we wanna go. Let's just see how far we get it on down the road. And where we'll sleep tonight, we don't need to know. As long as the feeling's right, well, we can take it slow. Dry well we can take it slow Scott Young met Slow. Hou die naam in de gaten, want daar ga je zeker de komende tijd veel meer over horen. Bluegrass is natuurlijk ook iets wat nooit mag ontbreken op onze playlist. Dus gaan we daar nu mee aan de gang. Dit is Didi Wiland en Could You Love Me One More Time? Could you love me?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 Van Eileen Jubel, You Cared Enough To Lie, van haar nieuwe album Gypsy. Country-klassiekers, ja, die mogen niet ontbreken, hebben Nashville. We gaan nu terug naar 1960 en dat doen we met een nummer van Hank Locklin. Dit nummer is overbekend en zo bekend dat het dus door diverse artiesten is gecoverd. Er zijn onder andere covers van een Charlie Pride, de Honky Tonk Angels, oftewel Dolly Parton, Loretta Lynn en Tammy Wynette. En zo zijn er nog vele op te noemen. Maar het origineel blijft dus van Hank Locklin. Dit is Please Help Me I'm Falling. Please help me I'm falling. to temptation don't let me walk through turn away from me Wat ook mooi blijft, er zijn duetten. En deze twee dames, die zingen al een tijdje samen. Madison Marlowe en Taylor die heten ze eigenlijk in het Echi met Meidy en T van een album One Heart to Another, Is It Die from a Broken Heart. Hey mama, how do you get a red wine stain out of your favorite dress? Black mascara off a pillowcase, cure one to Of your favorite dress. How does it? Broken Heart was dat. Um, ja, wat kan ik verder over de volgende artiesten gaan vertellen? Uh, behalve het feit dat ze uit Australië komt... won ze in 2018 al de CMC Female Artist of the Year. En uh, dat is niet de enige award die ze al in de wacht sleepte. Um, haar uh, duo-partner uh, Drew is een Amerikaanse countryzanger... die ook al heel wat jaartjes aan de weg timmert. Over wie heb ik het? Over Christy Lamb en Drew of En dit is You Brought the Party. spotlight album toe. En dat is deze keer het nieuwe album Wild As Me van de Canadese country zangeres Megan Patrick. Inmiddels al haar derde album. En in 2017 en 2018 haalde deze dame zelfs de award Canadian Country Music Associations Female of the Year binnen. Dus dat belooft wat voor deze dame in Canada. En ik vind dat ze in Nederland ook wat meer aandacht mag gaan verdienen. Vandaar dat ik dus haar daar het spotlight op haar album Wild As Me heb gezet. Je gaat achter elkaar luisteren naar Girl, la, Girls Like Me and Things I Shouldn't Say. Dit is het Nashville Spotlight Album. Dat was een beetje country geweld van Chris Kegel en Cut My Country on. We gaan weer even naar onze digitale brievenbus. Want via info kregen we ook e-mail uit Australië. Dat kregen we van Aaron Jurt. Hij komt uit Lake Macquarie. En op 2 augustus van dit jaar kwam zijn derde single uit. En dat is deze. Die is changed.